Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Schater Jenning de Bo heeft een zilveren medaille gewonnen op de Olympische 500 meter. Hij won ook al zilver op de 1000 meter. De Nederlander was net wat langzamer dan zijn grote rivaal Jordan Stolz uit de VS. Die reed een Olympisch record van 33 seconden en 77 honderdste en won dus goud. Een brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil. Er deden nog twee Nederlanders mee aan de 500 meter. Sebasdinis eindigde als vijfde en Joep Weddemars als 21ste. In München demonstreren honderdduizenden mensen tegen het regime in Iran. Dat gebeurt niet ver van de plek waar de veiligheidsconferentie wordt gehouden. Volgens de organisatie en de Duitse politie doen er 250.000 mensen mee aan het protest. De ARD meldt dat bij de demonstratie Iraniërs uit de hele wereld aanwezig zijn. In Iran braken in december massale protesten uit... De aanleiding was de hoge inflatie in het land, maar al snel waren de acties gericht tegen de onderdrukking door het streng islamitische regime. De machthebbers drukten de protesten met geweld de kop in. In korte tijd hebben meer dan 150 mensen ernstige klachten aan hun oren gekregen door een spray die ze bij een piercingstudio in Koevoorde hadden gekocht. Een aantal mensen is zelfs in het ziekenhuis beland, meldt de GGD in Drenthe. Na het zetten van de piercing moest de spray de wond ontsmetten... maar er zat een bacterie in die infecties veroorzaakt en moeilijk te bestrijden is. Sommige mensen hebben blijvende schade aan het oor. De piercingstudio in Koevoorde verkoopt de spray inmiddels niet meer. In de Eredivisie heeft NAC Breda uitgewonnen van Heracles Almelo. Het werd 1-0 voor NAC. Het doelpunt viel door een strafschop in de slotfase. Door de overwinning staat NAC nu op plek 16 van de ranglijst. Heracles staat er helemaal onderaan op plek 18. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar min 1 tot min 6 graden. Morgenochtend en in de middag geregeld zon. Later bewolking en sneeuw. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 to be all known it's just one of them F.M.